De Real IRA, een afsplitsing van de IRA, erkent verantwoordelijk te zijn voor de dood van Larry McKee. De Noord-Ierse journaliste werd donderdag doodgeschoten in het Noord-Ierse Londonderry, toen ze naast een politieauto stond. In een brief aan een krant biedt de splintergroep excuses aan voor de dood van McKee. De Real IRA is uitpunt verenigd Ierland. In Duitsland zijn dit paasweekend bij verschillende ongelukken elf motorrijders om het leven gekomen. Door het mooie weer waren veel motoren op de weg. Volgens de politie rijden veel motorrijders te hard.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 Het weer, het wordt een zonnige dag met ook wat sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden op de Wallen en ongeveer 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is bijna zwaan bij de ANWB. Er zijn niet al te veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... ...staat Fiede tussen Heemskerk en Knaalpunt Velzen, ...5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De oorzaak is een stilgevallen auto. Dan de A10, de Ring van Amsterdam... ...tussen Osdorp en Amsterdam-Sloterdijk, 4. De A10 Noord tussen de Afrit Volendam en de Koentenol 4... A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Knooppunt Rijnsweerd, 9 kilometer. En op de N203 de weg Alkmaar richting Amsterdam tussen de aansluiting met de A9 en Westgrafdijk, 2 kilometer. Met daar ruim 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Oh, we steken weer voor dus de zoveelste keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Je hoort wel goed, maar die luistert slecht. Hé. Hey.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 Ja, die laat me zitten in Voor de date vandaag om een uur of zes. Nu zit ik hier. Het is veel te laat.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 From the www.zfmzandvoort.nl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 in De dorp waar de mij zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort. Welkom in de zand in het dorp waar de mij zijn, in de dag op het strand in de zon schijnt. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in zand vor.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 Zij bij volle maal, grote zwarte ogen. Oh. Je roken in de kleuren van de nacht Lonkend met je liefde, hou je mannen in je macht mooie fantasieën bij de geur van brood en wijn. Wil je heel mijn leven mijn zigeunermeisje meisje zijn. Dans klein zigeunermeisje meisje draaien.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 To. Ah, ah. Dus ga ik op mijn bike naar de eerste bar. We stellen whisky aan de rocks, m'n haar nog in de war. Yeah, ditje wat de fuck, is, dat alles wat je kan draaien, wat alles voor een tricky man staat. Het maakt niet uit, want ik kijk er nu meteen. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout? Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd Jij yeah, staat te shakin' op mijn benen, maar crazy in mijn bol En jou zie ik seks, drugs, and rock and roll Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout In mijn bol. En jou zie ik seks, drugs, or my camera roll Want als ik jou zie staan, oh je bent zo staal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 Van jou, want je laat me nu weer wachten voor een mooie vrouw. Het duurt te lang, sta je al een tijdje met een droge keel. Jensen is in een lekker live. Want nu drink u we weer een shotje met een lekker wijf. Ik wil vanavond naar.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 Met jou iets moois beleven Een verre reis naar het schulden Die reis voor avonturen Mag van mij eeuwig duren Zolang je maar naast mij blijft staan Ik weet het echt heel zeker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 Vlieg I <laughs>